Nieuws van 9 uur. Dit is Juri Stubinitski met het NOS-journaal. In New York zijn vier medewerkers van de Nederlandse ambassade gearresteerd. Ze worden ervan verdacht dat ze een of meerdere politieagenten hebben geslagen. Drie van de ambassade-medewerkers zijn Nederlander. De vierde is een Amerikaan. Het zijn geen diplomaten. Waarschijnlijk moeten ze vrijdag voorkomen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zal naar aanleiding van de uitkomst daarvan... beslissen welke consequenties de zaak krijgt. De spits van vanavond was volgens de ANWB de drukste avondspits ooit. Op het hoogtepunt rond 6 uur stond er 871 kilometer file. In de file top 10 staat de spits van vanavond op de derde plaats. Oorzaak was een sneeuwgebied dat van oost naar west over Nederland trok. Er viel maar een paar centimeter sneeuw. Maar dat was voldoende om het verkeer in vooral het midden en westen van het land volledig lam te leggen. Automobilisten gingen stapvoets rijden. Daardoor gebeurden er maar weinig ongelukken. Wel waren er aanrijdingen in Limburg en in Schijk bij Os... raakten vier mensen bij een ongeluk gewond. In de loop van de avond nam de drukte af. Alleen bij Amsterdam, Utrecht en Amersfoort waren de files erg hardnekkig. De sneeuw heeft niet geleid tot problemen op het spoor. Volgens de NS reden de treinen volgens de dienstregeling. De marathon op natuurreis in Noord-Laren is gewonnen door Bob de Vries. Hij finishte hem met een voorsprong van zo'n 200 meter als eerste. Christijn Groeneveld won de sprint om de tweede plaats voor Martijn van Es. Langenbaan-specialist Bob de Jong stapte na 45 van de 125 rondes uit de wedstrijd. Bij de vrouwen won Voske Tamar van der Wal. Tweede werd Sandra het hart en Maria Sterk eindigde als derde. Dan nog het weer in een groot deel van het land valt er sneeuw, maar vanuit het Noordoosten klaart het op. Vannacht ligt de temperatuur tussen de min 2 en min 5 graden. Morgen is het droog en blijft het vriezen. Dit was het en oasjoen.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 Met oentis, oentis, oentis Een tijdje geleden echt plezier hier Ook ze uh, reken bij Knockout FM En ik hoor mijn vertrouwde filler Ja, onze vertrouwde filler hoort al in binnenvallen <laughs> Jongens, we zijn er weer uh, Ja, hallo, welkom heer. bij Knockout FM deze avond Goedenavond Deze witte, maar schone avond <laughs> Of niet dan? Ja, deze avond die mij bijna mijn, mijn leven heeft gekost Mijn ingewanden die ik er op dit moment bijna is uit te gooien ah, jongen, niet zo zeiken Want uh, je het was niet gewoon op tijd Ik heb het gelukkig wel Net op tijd. Jongens, dan de al bekende vraag. Hoe was jullie weekend? Goed. <laughs> Te beginnen bij oh. Dam die heeft meerdere oh. woorden daarvoor. Uh, mm, ja. Ja? <laughs> uh, ik heb uh, zaterdag ben ik lekker even deze poelen in Haarlem. Oh leuk. In uh, het koetshuis. Zo? Daar ga ik altijd naartoe. Niet werken? Oh. Nee, nee. Zo. Ik was, moest ochtends werken. Oké, okay, breakthrough. Oké. Okay, ja. Maar uh, Rob, maar Rob, ja. vond je het zo gezellig dan? Ja, maar alleen de mensen waarmee ik erheen ging, was een beetje jammer. Dat, ik heb alles gehoord. Dankjewel, je bent een schat, hè? En ik, uh, ik sta achter jou, hè? Is, als je een keer gaat poelen, moet je me bellen. Ik ben Wat begrepen... Gebeurd, nou, ik, ik zal het je op, zeggen. Ik, we, Wendy en ik hebben afgesproken met uh, twee vrienden van ons. En die gaan zonder dat wij het weten nog eens twee mensen erbij uitnodigen. En dan krijg je een beetje dat groepjesverband. Ja. Dus hun werden een groepje. In... Oh, Jij ja, en Wen werden een groepje. Ja, ik en Wen. En wij hadden nog iemand anders ook mee... Maar dat hadden we wel netjes gevraagd. Oké, okay. oh, dat doe je wel netjes. En, uh, nou, dan krijg je groepjes verband en, uh, nou. Op een gegeven moment gingen we naar de Murphy's Law. In, bij, uh, in Haarlem. Verschrikkelijk. Ik ben er nooit geweest. Dat is naast de, naast de Grote Marktkerk. Ja. Oh, die. Ik, ik, ja, die vind, ik, het, ik vind de Murphys vind ik wel leuk om heen te gaan. Nee, ik, ben er ik, er nooit ik vind dus er geen uh, zak aan. Mike, het is echt verschrikkelijk. Maar, mijn verhaal. Ga <laughs> verder. Ik, eh. Uh, nou ja, dan gaan we een beetje Garderobbe was nog dicht Dus ja, oké okay, En die ene gaat zeggen van nee, Ja, wat willen jullie drinken? En alleen zijn vrienden hè Nee En ik Ik kijk Wendy zo aan Ik zeg wat wil je drinken? En tegen die andere Oké, okay, dat Nou, dat ga ik halen En ik zeg tegen Wendy Ik drink hem zo op En dan ga ik naar huis Ik ben klaar Gelijk heb je ik ben, ja, ik ben, ben met, je naar uh, huis gaan? Ik ben met Wendy en die uh, andere ben ik, ben, ben ik naar huis gegaan Goed zo Ha half Heel. lam Heel. <laughs> <laughs> Al mijn frustratie eruit gegooid Bij mijn schoonmoeder en ja. alles Kost het ah, waarderen, heer. dus ja, het was er, er meer dan eentje Wat? Dus ja. het was er meer dan eentje Als je Ik, begon, ik bent. begon met een jopen bokbiertje <laughs> Met een wat? Oh. Een jopen. Oh god, wat maar Moet je ook nooit doen Oké Kev, hoe is jouw weekend? Hey, ja, hallo, was, oh, oh, ja, weekend. ja dus we hebben zondag nog we hebben Mijn zondag? Ja. zondag. Ja, zo, ja. Ik heb kan best een productieve we weekend gehad oké. Zondag Nou, het was leuk, ik moest ochtends werken dat was uh, met hoofdpijn uit bed om uh, kwart over zes. Oh, toen lach ik nog. Ook oh, met hoofdpijn hoor. Je bent niet de enige maar ik die nog lachen. alleen ik lag zonder hoofdpijn. Oh. En uh, nou ja, leuk gewerkt, dat was wel te doen. En ik kom thuis en uh, mijn moeders uh, verjaardagsfeest was gisteravond. Ze is uh, 50 geworden dit jaar. Vandaag, dus uh, vandaag is deze gefeliciteerd. Gefeliciteerd. gefeliciteerd uh, ja, verder. moeders, uh, nogmaals gefeliciteerd. Ze zit nu in Maastricht hoor, ze is gelijk weggegaan. Ja, dat weekendje. Heb ik, ja ik ken jouw moeder. Uh, <laughs> dus uh, daar heb ik ook nog heerlijk zitten feesten, zuipen. Achter die bar gestaan met Brie en Kristel. Ah, Helemaal gek. Ja, dat is nieuw hè, Kristel. Ja, Kristel is nieuw. Uh, Gaan ja. we gauw verder, want anders is het En uh, <laughs> ja, nou. Suipen en zo. En nou ben ik vanmorgen weer om 6 uur mijn bed uitgekomen. <laughs> het was zo moeilijk. <laughs> ik had er ook last van vanochtend. En nou, uh, uh, dat was mijn weekend. Uh, het was hartstikke gezellig dus. Ik heb me wel vermaakt. Oké, okay, beter. Kevin. Uh, Kev. Hoe was jouw weekend? Meer dan één woord, alsjeblieft. Meer dan twee, meer dan drie, meer dan vier. Nah, het was uh, wel een productief. Het was een leuke. Ga verder. Ja, Ik had zaterdag, uh, oh nee, wat, vrijdag. Niet uh, maandag? Nee, vrijdag had okay. ik... Uh, gewoon repetitie. Vrijdagavond heb ik nog even naar het dorp geweest. Of bedankt gedaan. Zaterdag scouting? Uh, zeker. Ik kwam op scouting. De eerste vraag wat er was was... Uh, Kev, wil jij uh, B-verleiding overnemen? Ook de B-verleiding. Dus ik heb uh, daar wel op ja gezegd. Ik ben vervangend. Dus uh, volgend seizoen of... Ik hoop het nieuwe jaar dat er nog nieuwe komen. Dus dan ben ik én uh, B-verleiding. En scoutleiding. En gewoon stam. Dus ik heb, uh, elke zaterdag heb ik wel vijf uh, tot zes uur op schaal niet te vertoeven. Ah leuk. Ah, leuk, leuk. En uh, zaterdagavond ben ik doorgegaan naar Heemstede, een vriendin van mij was jarig. oh leuk Toen nog eventjes naar de Steel's geweest. Wat is dat? De Steel's zitten naast de 023, het is dus een soort ja, oh, yeah. discotheek zeggen ze. Ik vind het meer een kroegendiscotheek. Ja. Yeah. Het is uh, iets compacter dan uh, bij jullie, maar het loopt ietsjes door. Het is een soort Murphy's. Uh, <laughs> maar dan gezelliger. Ja, veel gezelliger. <laughs> en nou, toen gingen we eventjes nog naar de classics. Want daar, een vriend van ons die daar mee was, die draait daar Alleen uh, toen was de jas van mijn zus gestolen. Oh. Kut Haarlem is niet... Ja. De, ik hou mijn jas ook altijd stevig vast als Wendy school toe Nou, naar geloopt, ze hebben daar geen hè huh? Ze hebben daar geen robben Geen? Nee, en ze had hem voorleer gelegd. Oh. Dat was wel kut, want wij hadden ons... Uh, sorry voor het taalgebruik. We hadden... Uh, wij hadden hem achterin gelegd en zij niet. Dus, maar het was wel echt uh, ja, naar. Het was echt niet leuk. Ze dus is nog na vier uur terug geweest, maar ze lag er echt niet meer. Ze nee. is gewoon echt gestolen. Dus na een leuke avond. Was Buiten het wel dat om, ja. ja. Drie theekrantjes en vijf jassen verder. Ja. En uh, zondag moest ik uh, Man in Black spelen. Hey, dat is leuk. Hier in Zandvoort. Nog wel wat uh, aardig leuke mensen uh, voor de gek gehouden, want die wisten gewoon niet wie ik was. Ah, dat is altijd leuk. Blijft leuk, blijft ja. leuk. Mijn nichtje nog. <laughs> dat is wel lachen. Sta ik in één keer voor haar, draait ze het gezicht om. Ja, vond ze niet heel erg leuk. maar Gewoon nog even een kus. En dat is altijd leuk, vrouwen versieren. Want niemand weet toch wie je bent. Kijk. Wij meisje nou, bij, de, bij de oliebollenkraam, die wist niet wie ik was. Ik sprak, kom maar met je handen. Die waren helemaal rood, van de kou. kom maar. ook je wel, Westbrook. En ik dacht, ik dacht wel nice. nice. Dus ja, nee, was, uh, was leuk. En toen, uh, ja. En Twente gewonnen. En hij ja. heeft gelijk gespeeld. Mike, hoe was jouw weekend? Ja, vertel. Ja, naar uh, Kevin zijn ongelooflijk verhaal. Jij hebt een druk weekend gehad, jongen. Echt maar. Mijn weekend was ook wel redelijk druk, maar op zijn manier. Ik uh, moest uh, vrijdagavond uh, bij zijn uh, draai in café gezellig. Ik ben uh, tot een uur of half vier s'nachts ben ik blijven hangen. Gezellig. En toen was Mikey om vier uur thuis. Mikey beseft zich, oh shit, je zusje heeft nog een voetbalwedstrijd om half elf ochtends. Laten we daar maar naartoe gaan. Gezellig. Gelukkig een biertje te veel op, dus ik stond daar echt niet met koppijn aan de zijkant ah, om half elf ochtends. Ja. Nou, wel hartstikke leuk, mijn zusje. Echt, ze gaat vooruit met voetballen. Nou, denk je dat, denk je dat uh, gehad te hebben, denk je, ach nou, dan nou moet het goed komen. Ik euh, nou, heb za mijn zaterdag weer doorgeworsteld en s'avonds euh, lekker naar de veem toe gegaan, lekker zuipen jongen, en gaan. En was toen... het gezellig? Ja, het was echt was gezellig. Was het druk? Nou, redelijk. Jammer. <coughs> Jij ja, was er niet, dus ja, dat scheelt alweer veel te veel. Ah. Dus ik heb, je, ik heb je moeten missen. Maar fijn, dat was ook leuk, ik was samen met mijn broertje en heel wat vrienden, hele groep waren we er. ja ik was weer nou, een keer weg, hè? Ja, ik was uh, weer een keer weg. Hè. Ja, maar die, Tony ook? Ja, klopt. Gezellig. En ik uh, ben uh, op een gegeven moment, uh, half vier ben ik naar huis toe gegaan, kwart voor vier was ik thuis. Ik ging de hond uitlaten. Ik denk, ik ga zo slapen. Nee, Mike, je gaat niet slapen. Wat ga jij doen? Jij nee, gaat nog een dronken meisje ga je naar huis toe brengen. Oh. Dat duurt gewoon god om anderhalf uur. Wacht, weer half zes in een twaalf uur was ik eruit. Nou, maar, ik heb niks dankbaar. anders gedaan dan niet slapen. Ze was me heel dankbaar, ja, maar ze herinnert zich volgens mij. Ze herinnert mij me niet. Dus ja, als ik een tijdje hey, of ik heb een huis op <laughs> flikker op je vuile potlood vindt Ik En dan klaf van mijn dan denk ik. Oh. Gewoon. Echt, het was gewoon verschrikkelijk. In dit weekend, net zoals Alan Clark, werd ik gewoon weggeblazen. Ik denk dat Alan Clark het helemaal met me eens is. Da daarom, hij, ga hij, blown hij gaat away het, het uitzingen. Van. Hij gaat het helemaal uitzingen. Alan Clark, Blown away. Charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick, rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip, and zip it, lock it, fill it, curl it, find it, view it, code it, jump, and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start, format it, buy it, use it, break it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 Technologic Technologic Technologic Technologic Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail upgrade it, charge it, part it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, turn it, flip it, like it, drop it, zip and zip it, lock it, feel it, go it, find it, cue it, code it, jump and lock it, turn it, squirrel it, pose it, It, break it, fix it, trash it, change it, mail, yeah. upgrade it, charge it, point it, zoom yeah. it, press it, snap it, work it, quick, erase it, write it, get it, paste it, save it, load it, check it, quick, rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip, zip it, touch it, bring it, babe, watch it, turn it, leave it, start home, Troll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, use it, print it, scan it, send it, fax, name it, touch it, ring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stuff while it, buy it, use it, break it, fix it, trash it, Ja, yeah. yeah. yeah. yeah. Laat me je in links Handen in de lucht en groeten Danteling, Rockily, lean back, oh, hand in the lucht and grooving aan you tank, rock the tank, trampoline, rock a lean, lean back, oh, hand in the lucht, and grooving aan your tongue, rock it tante, tanteling, rockeline, lean back, oh, handy in the lucht, and groeting, you tank, rock it tante, tanteline, rockeline, lean back, sir ze. is the baddest bitch you ever seen. Kill a smile, yo, but defy gravity Lean a strack, what else mean a backa? Lord have mercy, wees lief voor papa Tante Lien is een dancing queen Er zijn geen woorden voor behalve in het Frans misschien Alle aandacht, dat vindt ze een prachtig vriend Ik zie te staan en ik zeg alleen maar papi Tante Lien, prachtig een heerlijk feestbeest Ietsje ouder, maar nog steeds amazing, amazing. Lekker gek, wat een beetje cray-cray Fan van de jeugd en stiekem ook van Lele Tantelien, ik word helemaal warm van je. Noem de procent bad bitch, niks geen franje. Chica dan een hele roze champagne. Stiekem moet ik een beetje buizen van je. Handen in de lucht en groet aan je tand. Welke tante? Kantelien, welke lin? Lean. lean back, oh, handen in de lucht en groet aan je tand. Welke tante? Kantelien, welke lin? Lean. lean back, oh, handen in de lucht en groet aan je tand. Welke tante? Kantelien, welke lin? Lean. lean back, oh, handen in de lucht en groet aan je tand. Welke tante? Kantelien, welke lin? Lean back, oh, handen in de lucht en groet aan je tand. Welke tante? Kantelien, welke lin? Lean back, zes, oh, oude, die mooie dam en alle leeftijd mag je raden. Twee glazen halen, wat is de dood van de man die Praat, niet achter de ram. hunters, lippen, lipens de dip, kill dit, blip op de straat. Toen blijf ze de dam. De schrik van een lijst op pijn. Ze, ze breek je hart, ze breek je bijna. Ze lijkt de laag, lijkt het aan de lijn. heeft het allemaal al gezin. Wij ja, af de moesten zijn tante alleen.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 Tantelien, handen in de lucht en groet aan je tand. Welke tante? tante. tante lean? back, oh handen in de lucht en groet aan je tand. Welke tante? Tantelin, tante. tante. tante. lean? Lean back, oh handen in de lucht en groet aan je tand. Welke tante? Tantelin, tante. lean? back, oh handen in de lucht en groet aan je tand. Welke tante? Tantelin, welke lean? soms koop ze van. tantelien is goed volk. Rij raas, op mijn bord. De schoen is impeccable, noem me tante Lien. Hoe? Tante, tante Lien, wat? Tante, tante Lien. Je strijdt met je, ze zegt je eerlijk wat is wat. Lientje aan, dus dat is dat. Je moet investeren, zes. Rappen is niet voor altijd, Ik ken boys die handelen. en beetje leg ik bij, dan ga ik waggelen. Je kent mij. Je wil niet weten wat voor ze eruit Oeh, dat is funny Wil niet met voetbal money Mobiel vegen met donnings Zet een slechte invloed op me En het is lekker tot het eind Want zolang ik met haar ben, is het dan lief mij Whisky India, whiskey, alfa Slap met money als tal En Lientje weven, handen in de lucht En groet aan je taart Raak het hand aan de link Raak alleen oeh, handen in de lucht En groet je tante. Walk it out down the back oh I'm in the back oh I'm in the get money Tegenwoordig met Tante Lien. Tante Lien. Tante Lien, tante Lien ik heb geen lean Tante Lien heet, maar Leak. inderdaad Lienbeck. Ah, ik, ik hoorde een op een gegeven die opening Ik denk van, ah, dit klinkt wel. Dit wordt hem wel. Lekker. Ja, lekker inderdaad. Lekker. Ja, ik zag vandaag een reclame, ze ze allemaal lekker. Ik, dat is mijn tekst. <laughs> ik met z'n allen, lekker. En ik denk, nee, lekker. <laughs> ah, nee, want dat is toch helemaal niks meer, jongen. Echt, ga mijn tekst jatten er is nog fout gekopieerd ook. Ja, Vet shit, Ja, inderdaad. Nou, er staan op het punt een heleboel rare dingen te gebeuren in deze wereld. En ik ga er sowieso uh, nu alvast even snel eentje voordragen. Spaanse, de zon is van mij. Een 49-jarige Spaanse vrouw uit de regio Galici claimt dat de zon haar eigendom is. Ze heeft dit vast laten leggen bij een notaris en wil nu geld van iedereen die gebruik maakt van haar zon. Echt, echt, echt heimerig bijvalt. Een land mag, het, uh, mag niet het eigendom van een planeet of ster opeisen, zo stelt een internationaal overeenkomst. Dit verdrag voorziet echter niet in onverlaten met dergelijke snode plannen. Nadat de vrouw had gelezen dat een Amerikaan de maan en enkele sterren als eigendom opeist, zette zij haar zinnen op de zon. De helft van de eventuele opbrengsten wil de vrouw schenken aan de Spaanse regering, die een economische zwaar weer verkeert. De een vijfde wil de, ze in de Spaanse pensioenfondsen gaan stoppen. Nou, ze is in ieder geval goed bezig. 10% zet ze, in, uh, zet ze om uh, om de wereldhonger te beëindigen en daar nog eens 10% voor onderzoek. De rest houdt ze zelf. Oh, ach joh, het is de rest maar. Als ik, als ik de rest zou bewaren voor mezelf, dan hoef ik de rest van mijn leven geen fuck mee te doen. Je rest al mijn euro geven. Ja, nou dan ben je ook klaar. <tie> dan kun je zeggen, dag Bill Gates, geef me bij bitch. Maar die avikaartjes hebben geen euro, weet je, dus die moeten een stukje hout geven. Dus dan ga je alweer de helft van je vertuigers naar de pleiten. Dan heb je een nieuw blokje. Ja, dat wel, ja. En dan heb je een heel groot blokje. Nou, dan hebben, we nu nog, dan hebben we nu nog wat. Zweet zit met muziekzender in zijn maag. En Zweet heeft vrijdag vanuit zijn maag muziek gedraaid. Hij had een plastic capsule ingeslikt met daarin door hem uitgevonden audioapparatuur van 3 centimeter lang en een diameter van 1,5 centimeter. De nummers konden gehoord worden met een stethoscoop met versterker. Het geluid was slecht, maar het belangrijkste is dat ik wilde laten zien dat het werkt. Al dus de 45-jarige man die een hi-fi zaak in Stockholm heeft. Na drie uur tijdens het nummer I Will Survive van Gloria Gaynor gaf de mini-batterij de geest en stopte de muziek. De uitvinder hoopte het apparaatje voor 12.800 euro aan de man te brengen. Nou, van mijn leven niet dat ik 12... 12.800 euro gaat doorslikken. Dat niet eens. Laat staan aan zo'n staaf van 3 centimeter lang en 1,5 uh, uh, no centimeter. centimeter of De tering. En dan hebben we nou de kerstmanjongen, die heeft het ook weer gedaan uh, dit, uh, deze week. Uh, de kerstman beboet terwijl hij geschenkjes uitdeelt. In de Verenigde Staten heeft de kerstman een boet gekregen terwijl hij geschenkjes aan het uitdelen was aan kinderen. De agenten die de man op de, de bon zwierde kwam vast en zeker op de zwarte lijst van de kerstman te staan. Chip Cafiero gaat de boete van 80 euro aanvechten, de man vindt het niet correct dat hij een boete heeft gekregen, terwijl hij vele gelukkige kinderen aan het maken was. De 60-jarige gepensioneerde leerkracht riep nog ho ho ho naar de agenten, in de hoop dat ze de fout geparkeerde terreinwagen door de vingers zou zien. Maar dat mocht niet baten, de politie wil geen commentaar geven op het incident. Dus de hele wereld gaat naar de knoppen, je moet betalen voor de zon, je kan muziek en je vreten tegenwoordig en de kerstman is ook niet meer veilig voor een bon. Waar gaat het naartoe met deze wereld? Nee, naar de klote. Dat vind ik echt verschrikkelijk. Naar de klote. Ah. Dat is hetzelfde als dat een huisarts, dat is een paar weken, geleden. ik weet niet of jullie dat gezien hebben, die huisarts. Er was een huisarts, huisarts ergens hier in het land, die moest ergens naartoe rijden om een, man, uh, om een man zijn medicijnen te geven op tijd, die heeft ook een boete gekregen. Ja. Die ja, heeft een ja, boete gekregen, die, die heeft het aangevochten. en die heeft niet eens gewonnen. Nee, snap ik, want je mag gewoon niet om wat voor rijden, mag je mag gewoon niet te hard. Ja, nee, ja. niet te hard, hij, hij parkeerde. Hij, hij, moest, hij moest snel parkeren, hij heeft snel geparkeerd, hij moest die man zijn leven redden en er was ja. geen andere plaats. Ja. ja, wat moet je dan doen, die man laten sterven? Nou, dan ben je verder lul, als arts. Ja, maar wel. Dat, ik, is waar, dat is waar, dat is waar. Ik zou degene, de agent die mij bekeurd heeft, echt waar, De ik dat hij een hartaanval heeft, ik zou er zo voorbij lopen. Ah, ja, wel wachten. Echt waar. Ik zou het zo doen zeggen, <laughs> Wat was het ook weer, nou, 70 euro vrouw parkeren, bitch. Het gaat allemaal, ja, om, het gaat allemaal een beetje keer om de kant op hier. Hoor. En daarom omdat He, deze, deze wereld beetje... zo raar doet, jongens, ga ik de wereld mijn eigen maken. The World Is Mine, met David Guetta. I believe in the wonder. I believe this new life to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 Fix this Geweldig nummer. Helemaal om tot rust te komen en ook even lekker uit je brakke maandag weg te trekken. John Mayer met Heartbreak Warfare. Heerlijk. En wij gaan, uh, als het goed is, gaan wij zo luisteren naar de razende reporter. Even, komt er nu aan. Ja, hij is hier aan de lijn. Mike, gooi hem er even bij, want jij... Uh... Oh. Uh, welke? Na, da, da. Omhoog. Ja, ik heb hem. Jimmy, ben je er? Ja. Ja, ik ben het. Hallo? Jim zei Hallo. dat het uh, rustig was in het dorp, wacht dus. Even, wacht even, ik heb hier die gekke Mikey. Wacht even, Mikey, wacht even. Wacht... Ik heb een vraagje, ik ben live op 4FM. No Knockout FM, weet je Ik heb een vraagje. Wie is, Wie is dit? Het is, is mijn moeder. <laughs> <laughs> dat mocht je willen, jongen, dat mocht je willen. Is dat die hele lange of niet? Ja, ik weet niet weten, is mijn moeder. Dat, lijkt me ja, dat is ja, lange, lange. Lange, <laughs> die hele lange. Wat doe jij nou hier, joh gek? Wat is doe jij nou hier? De oude jou, Ja? Nou, dat is toch mijn moeder dan? Je doet bij wat net uit, is jongen, nee. Het is jongen. Ja, dit is eh. Dat is een vlug Fuck man, ik, ik zie niemand. Dat je van alle mensen nou maar die lange draai weet te halen, vind ik me zo knap, dit. Kijk, kijk, kijk. Jimmy, wie heeft hij bij zich? Huh? Jimmy, heeft hij nog mensen bij zich of niet? Ja, nee. Hij is doorgelopen. Ah. Hoe heette die mensen? Ik heb, uh, mijn loef bij me en ik heb nu de scooter dus ik ben een beetje aan het crossen. Leuk <laughs> man. Ga even burnen, hier voor de studio, kan ook nog lachen. Ja, ik moet die scooter even terugbrengen, daarna ga ik naar het die is ik je weet hoe. Oh ja, nou, je moet goed voor je meisje zorgen. Oh, ja, kom <laughs> verder. Oké, okay, ja, hoi. Doei. Jim, is er nog iemand uh, die er loopt? Eh? Nee, ik dorp in het plein, jongen. Ik snap het niet, er die hier van de mensen er loopt hier net wel tien lekker. wijven op de plein. Duik even een kroeg in of zo. Jim, duik de kroeg in. Gebruik je lichaam. Maak me gek. Kijk, er loopt er niet weer even voorbij. Tieten, jongen. Tieten. Of niet? Waar ben jij dan? Ik loop bij het raadhuisplein. Hij loopt bij het raadhuisplein. Jim is zijn weg aan het vervolgen voor ons razende reportergesprek. Uh, Jim is natuurlijk op zoek naar uh, wie is wie. Dat weten wij al. Ja, maar wij hebben vandaag Amy Watson. <coughs> we, Emma we, Watson. Emma, wacht Emma. Watson. Emma van Harry Emma, Potter, de van, Hermeline. Hermeline. De Hermeline van Harry Potter. Maar die heeft iets gedaan. En denken, denken jullie dat, dat jullie haar herkennen? Ja, we ik hebben eerst even kijken. We hebben een foto van haar op de homepage van onze website, knockoutfm.nl. Inderdaad, ga daar even kijken, kijk bij de foto's, of waar moesten we ook weer Gewoon op de kijken? hoofdpagina heb de ik, hoofdpagina. Een, daar staat iedere week Jim's foto. Daar staat uh, Emma Watson. Jimmy, heb je al iemand, jongen? Een hem, ja, hij heeft iemand. En ik heb een vraagje. Weten jullie wie dit is? Die, die is volgens mij van uh, Harry Potter. Ja. Maar wie? Wie, wie is het? Wie speelt zij? Dat het Viola Holt is. <laughs> nou, deze is knapper hoor. Het is Viola Holt. Viola Holt was in de, de jongere jaren heel erg knap, dat geef ik toe. Maar nou zou ik er niet overheen durven. Nee. Nee, maar ze speelt het uh, Tovenaarskind. Maar uh, haar naam weet ik niet hoor. Zij uh, speelt Hermelien. Oh. Hermelien Hermeline, uh, Griffel. Ja, ja. deze meneer zat heel goed, uh, heel goed in de goede richting. Mm -hmm. Als je nou welke goos hebt gevonden, want ik ben niet, hij laat eigenlijk meteen gekend, maar dat Jim, maar ben jij in godsnaam naar binnen gegaan? Ik had even de kinderen uitdodigd om te varen, maar dat het Oh, oh, oh, oh, oh. Oké, okay, willen jullie de echte naam nog weten? Ja. <laughs> dat was ook weer, jongens. Uh, oh, oh, oh. interesseert me niet, hoor. Ja? Nou, oké, okay, dan, uh, okay. okay, dan ga ik weer. Oké, oké, oké, dan ga ik weer. Waar stond hij nou? Waar is hij nou? Ik weet, Jim, waar ben je naar binnen gegaan, jongen? Uh, nee, ik stond uh, bij Saras daar. Uh. Bij de wat? Bij ja, bij de. De Griek, uh, de Griek. Bij de Griek. Stond je bij Saras? Ja? Zara's, ja. Hij is een goede man. Ja, kijk, en ik heb hier nog een vrouw. Um, is het van de vrouw. Uh, Ik knap? een vrouw. Van knockout En ik heb een vraagje voor u. Weet u wie dit is? Het lijkt me, dat mij zo een beetje, Komt kom kort op dan kan niet goed zien, slecht licht. Ik Jim, heb... hou dat licht er eens bij. <laughs> kom op nou, niet die vrouw zo pesten. Wijn van Harry Potter. Oh, nou, dat zou je niet zeggen. Nee, nee, even een makeover. Uh. Zo, en wat voor makeover? Ik vind het uh, niks, maar <laughs> dat is persoonlijk. Dat is persoonlijk. Ja. Ja, Hij is wel van het jonge meisje. Ja. Ja, ja, dat was ook de bedoeling. Ik oh. vind het wel leuk. Nee, maar. Hé Jim, het zit er alweer op. We hebben nog 10 seconden. Dankjewel voor je werk, man. Hé, hey, tot ja. volgende week, Jim. Ja, nee, nee. Later. Oh, hoi. Jongens, we gaan voor elkaar zingen. We gaan luisteren naar uh, Lange Frans en uh, Telo met singvormen. Hij altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap.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 Ja wordt nu het uiteinde van Snow Patrol met Just Say Yes We hebben nog 25 seconden, dan gaan we over naar het tweede uur Daarna gaan we jullie gek maken met alle andere nieuwtje, leuke dingen En nog veel muziek, tot het uur